Topoverleg tussen NAVO-baas Rutte en president Trump. Ze hebben het over Groenland gehad dat Trump wil overnemen, eventueel met geweld. Het is niet duidelijk wat de gesprek heeft opgeleverd... maar zeker is dat ze deze week verder praten in het Zwitserse Davos. Daar wordt het World Economic Forum gehouden. Duizenden Nederlandse Marokkanen zitten aan de buis gekluisterd... om de finale van de Afrika-cup te kijken. Daar speelt Marokko tegen Senegal... PSVR Saibari en oud-Ayasid Masraoui staan in de basis. Beide landen wonnen het toernooi één keer, maar voor Marokko is het alweer 50 jaar geleden. Zuid-Afrika heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de overstromingen van de afgelopen weken. Er zijn al 30 doden geteld, maar het aantal loopt zeker op, want er zijn ook veel vermisten. Het wereldberoemde Krugerpark werd ook getroffen, maar daar is het water weer aan het zakken. Het gaat morgen weer open. En wat een wedstrijd in de Kuip, waar Feyenoord met 4-3 heeft verloren van Sparta. In de slotfase leek de zoon van trainer Van Persie de held van Feyenoord te worden. Hij bracht met twee goals de stand op 3-3. Maar in de laatste seconde ging het toch nog mis. Feyenoord heeft al lang niet meer gewonnen. De druk op Van Persie neemt steeds meer toe. Het weer van weer online? In het noordwesten kans op dichte mist. Verder is het vanavond en vannacht helder en kan het gaan vriezen. Morgen droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Michiel. Dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A28. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. Daardoor voorwerpen op de weg. Vertraging 12 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Naarden en Amsterdam... te hoogte van Muiden. Daar staan ze bij 10.1. Q-Music. Joey van der Velden. Zometeen laat ik mijn meest doorgestuurde linkje... van de afgelopen 24 uur horen. Echt alle vrienden nou. Iedereen heeft hem gehad. Oh All folding the saints we see are all made of gold. When you dream. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave. And Even over dat uh, linkje dat ik de afgelopen 24 uur naar iedereen heb doorgestuurd. Dat heeft te maken met dit. Het vertaalende woord... Kwam, gisteren kwam ik Marieke tegen. We waren met iedereen van Q Music, waren wat drinken in de stad. Nou, en ik heb Marieke echt zelden zo ontspannen zien rondlopen. Helemaal opgelucht dat het voorbij is. Ja, dit was natuurlijk de leukste week van het jaar. Het verboden woord als je aan de zijlijn zat. Marieke, Matty, Menno, Wim, Domin, Joost, Lars en Judith, die stonden echt vol in de arena van het verboden woord. Beetje mocht een week lang niet worden gezegd. Gebeurde dat wel, dan maakte je kans op 500 euro. Nou, het is 96 keer is het gezegd. En die we zitten alle 96 keer in de Beetje compilatie. Gaat dat zien? Echt, het is. ik, ik Nou, hier, ik, gaat het zien? Het. Vertolde. Woord. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. En goedemorgen, Jip. Goedemorgen, Matty. <laughs> Wat is verboden woord alweer, Jip? beetje. Ja, een beetje. Ja! Oh, wat erg! Wat is er nou gebeurd met de Ajax? Gisteren speelde Ajax in de beker tegen AZ verloren. Kiepen schrijft nog even over zijn rug. Gaat het mee. Ah. Ah. Wat zeg je nou man? Ah. Ah. Mijn hemel. Ik ga mijn uh, joker inzetten. Ja, de complete 18 minuten die vind je op onze socials in de app of qmusic.nl. is misschien een goed idee om zo meteen lekker met een dekertje op de bank even te kijken. Zometeen met je samen, samen met je partner in bed. Gieren van de pret. Anton. Keep in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 Q sounds better with you. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. Been trying to catch my breath since I was 17 I've heard, I've cried, and waited Twice. <laughs> <laughs> Time flies, so don't blink twice. You music. De zo zometeen een nieuwe onderzoeker vindt... De, die gaat over de snackmuur vanavond. Soms kom je iets tegen en dan denk je, ja, volgens mij is dit niet wat ik denk dat ik hoor, of is dit niet de persoon die ik denk dat ik voor mijn neus heb? Ik had het eerlijk gezegd een beetje bij NLW. Dat is een DJ die maakte dit soort muziek. Moet je opletten. Zo. zo hallo. Stof uit de speakers... Dit blijkt dus een alter ego van Afrojack te zijn. NLW. Dat is een afkorting voor zijn echte naam voluit. Zijn echte naam voluit is Nick Leonardus van der Wal... Tenminste, ja, dat is het enige wat ik kan bedenken... dat N.O.W. dus een afkorting is voor die volledige naam voluit. En wie nu denkt, ja, wacht even, gaat hij nu dit maken? Hij was net zo lekker bezig met al die hits. Nee, nee, dit is echt een bijproduct. Want het staat echt in geen verhouding tot het succes dat hij heeft als Afrojack. En daar is dit een goed voorbeeld van. In My World, by Q. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful.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 meteen een ander duo, Mo en Dao Bob. Kan jullie nog even blijven, want ik voel dat ik je nodig heb. Zo, oh, dat weet ik even niet, hoor. Uh, daar moet ik even over nadenken. Onderzoek en vind! Zeker weten, we doen nieuwe onderzoek vindt met vanavond een zeer, maar ook zeer, zeer, zeer interessant onderzoek. Ik weet dus wat ik ga doen als ik ooit een koophuis heb, dan laat ik, een, uh, laat ik in één muur een van de muren laat ik een automatiek in metselen. Dat is zo'n ding wat je bij de snackbar hebt met van die deurtjes, weet je wel. Waar dan al die lekkernijen in liggen, al die lekkernijen. En nou, die dan in huis als gimmick is natuurlijk ook gewoon super handig. Want dan heb je meteen een vaste plek voor je sleutels of je mobiel of je broodtrommel. Deurtje dicht, helemaal top. Dat is mijn plan. Ik heb een onderzoek gevonden over de automatiek, oftewel de snackmuur. En er zit ook een top 10 bij. En dus is de vraag in de onderzoeker: vindt vanavond... Wat is de populairste snack uit snackmuur?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 Breng je toekomstdromen dichterbij. En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. Azim Bank. Oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Wat een goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.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 Half negen exact Q-Music 1 verkeersupdate. Vertraging nog op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Amersfoort. Daar een ongeval. Vertraging is daar 14 minuten. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnul en Nijkerk. Daar voorwerp op de weg. Vertraging is daar 11 minuten. Flitsers niet gezien. Uh, wat is de populairste snack uit de snackmuur? Dat is de vraag die de onderzoeken vindt. Ik bel Charissa. Wie stuurt een appje. Met Charissa. Charissa met Joey van de Radio. Ja, goeie naam. Ja, goed, waar moet je dan nou lachen, zeg Rissa. Nou, ik zit nog in de auto, maar ik moest zo lachen dat ik zo gauw weer teruggebeld. Als je appt, dan word je teruggebeld. Zo werkt het. Ja, dat snap ik. Dat is nou. helemaal goed. Welkom bij onderzoeken, vindt, Ben jij een, een snacker uit de snackmuur? Of valt het mee? Uh, nou, het valt eigenlijk wel mee. Oh. Het valt eigenlijk wel mee. Okay. Bij mij, ik was het niet, maar de laatste maand of zo was het steeds meer bij mij aan het worden. Uh, wat denk jij, wat, wat is de populairste snack uit de snackmuur? Ja, ik denk een bami schijf. <laughs> Waarom denk je dat? Uh, nou, ik denk dat de uh, kroket en frikandel eigenlijk een beetje de standaard is. Oh. En ja, dat, ja. Mensen, dat mensen zeggen, nou dan doe ik een kroket of frikandel, want dat is toch iets anders. Ja, ik snap hem. Oké, okay, dus de dus hele theorie zit erachter. Ja, en ik kijk, ik kom zelf uit Groningen, de provincie. Ja. Dus bij ons in Groningen, bij de Febo, liggen de eierballen zelfs in de... Uh, Snackbuuren. Oh ja, ja, ja, precies ja. Ik ga even kijken. Eierbal, daar hoeft niemand op in te zetten, want die staat er niet in. De nee, dat had ik al verwacht. Oké. Okay. Nou, sorry. Bami schijf staat, daar komt-ie, staat op 4. Oh, kijk. Heel ja. goed. Ja, hij staat hoog. Hij staat niet op 1 in deze top 10. Nou, goede poging. Uh, als je luistert en ja. je weet het nummer 1, antwoord 09099596. Bericht in de Q-Music App Charissa, Tot later. Dankjewel. Doei. Joey van der Velden. Zo meteen David Guetta eerst daar op en mo. Nog even blijven. You sound better with you. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zo mij benieuwen.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 Olivia Dien is onderweg. Oh, so, dat weet ik even niet hoor. Uh, daar moet ik even over nadenken. Onders Zoeken een waanzinnige uitvinding is het, die ik eigenlijk op elke hoek van de straat wel zou willen. Je hebt ze trouwens ook met zonnebrillen en doosjes aardbeien. Maar vanavond hebben we het over de oerversie. Uh, daarom is de vraag in onderzoeken vind: wat is de populairste snack uit de snackmuur? Weet je het nummer 1 antwoord? Stuur een bericht in de Q-app of breek in 09099596. Ik had net Charissa aan de telefoon. Die kwam met Bami schijf. Die staat op 4 in de top 10. Maar daar is Amy. Goedenavond. Goedenavond. Hoe vaak uh, eet jij iets uit de snackmuur? Uh, ja, niet zo vaak eigenlijk. Nee? Nee. Maar wat is niet zo vaak? Eén keer per half jaar dan? Ja, het ligt aan wat. Uh, ik heb twee pubendochters, dus die hebben nog wel eens zin om wat te snacken. Oh ja, tuurlijk. En dan, uh, dan wordt wel eens wat meegenomen. Ja. Maar dan is het toch wel een frikandel speciaal of zo, dat soort dingen. Of een bamischijf ook. Bamischrijf, ook lekker hè, bamischrijf. Ook lekker, ja. Uh, ja. ik ben natuurlijk benieuwd naar je antwoord. Wat is de populairste snack uit de snackmuur? Roept u maar. Kipcorn. Kipcorn doet me denken aan mijn schooltijd. Ja, ja, mijn jongste dochter was er vroeger helemaal gek van. Ja, ik Die heb... at alleen maar kipcorn Ik ook. Ik nee, ik zeker dat 82 kilometer kipcorn in mijn jeugd heb. <laughs> dat is ongelooflijk. Even kijken, waar staat hij? Uh, hij staat op 7. is dus niet heel 7. hoog. 7. Sorry, sorry. Geef niks. Ga ik naar Nick. Hallo, Nick. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de populairste snack uit de snackmuur? Ik denk de kaasvleet. Waarom? Omdat die lekker is. Ja, dat is ook waar. Nick, dat is de uitleg. Die heb ik nodig. Even kijken, hij staat op drie in de top 10. Hij staat niet bovenaan. meneer okay. Ja, sorry, Nick, ja, helemaal teleurgesteld. Sorry Nick. Ja, maakt niet uit. Sorry. Oké, okay, ik ga even naar Hans. Hallo Hans. Goedenavond. Neem jij altijd het bovenste laadje van de snackmuur of het onderste laadje van de snackmuur? Of het middelste laadje. Maakt niet uit. dat ligt gewoon erin ligt. Nou, maar je hebt toch een rij en er ligt toch altijd hetzelfde op de oh, rij? Oh, zo. Ja, dat uh, ja, weet ik niet eigenlijk. Oké. Okay. Ik zie het bovenste. Dat is ook een belachelijke vraag, ook. Dit kan je meteen vergeten. Ja. Wat is de populairste snack uit de snackmuur? Wat denk jij dat er op één staat in de top 10? Ik denk de kroket. Ja, en nu uh, wordt het spannend, want jij zegt kroket. Die staat er twee keer in. Ik heb rundvlees kroket staan in de top 10. en kalfs kroket. u maar. Uh, rundvlees. Ja, die staat op 2, inderdaad. Ja, die andere die staat helemaal onderaan. Dus ja, we zitten niet op één helaas, Hans. Maar ik ga naar, dankjewel trouwens, ik ga naar Marieke. Hallo Marike, goedenavond. Goedenavond. Jij ja, kopt hem even in. Wat is de populairste snack uit de snackmuur, tenminste? Dat hoop ik. Wat ga je zeggen? Sowieso de frikandel. Ja, hoezo sowieso? Ja, dat is en blijft altijd de lekkerste. Oké, okay. even kijken hoor. Ja, die staat er mee, gefeliciteerd! Oh. Yay. Yay. Ik ben heel enthousiast. Hij staat op 1 ja, inderdaad kom. in de top 10. Op 10 staat Casco 9 is de Grillburger, 8 Picanto. Kipkorn op 7, Mexicana op 6, Nassie op 5, Barmy op 4, Kaasvleet op 3, Wundervlees Kroket op 2 en Frikandel op 1. Je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. Nou, super. Ga ik zo snel mogelijk naar je toesturen. En zelden heb ik zo honger gekregen tijdens een uitzending.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 I wish I could have said it better What all those times we had together Meant to me mean, But don't cry Don't cry On the day that I die grumpy als er de koffiecupjes op zijn. Ryan Tedder, dat is de fondman van One Republic, die kent dat gevoel ook. Maar die heeft het veel beter geregeld. Hij is zo'n groot koffieliefhebber, dat hij zelfs ooit heeft geïnvesteerd in een aantal grote koffiebranderijen. Maar, als hij op tournee is, dan neemt hij dus heel vaak zijn ho eigen hoogwaardige bonen en eigen apparatuur mee op tournee om echt de perfecte kop koffie te kunnen zetten, zodat hij nooit zonder zit. Ja, dat zou ik dus ze ook wel willen, maar zo'n zo koffiemachine mee in de auto... Right now, let's just run away All that talk is killing me One last shot, hold on to me Yeah, that was... Een blije joey zie ik. Ja, absoluut. Ik ben hartstikke blij, want ik word uh, afgelost door uh, Vincent Pronk. Ja, dat heb helemaal geen zin in dat. tijd. Nee. huis. Dus, nee, man. Ik heb onwijs leuk naar me zin gehad. Jij uh, gaat zo meteen ook geen zin hebben, want Pronk op het Pronk ja. heeft nu een noviteit. Was natuurlijk altijd een beetje een belegen item op <lacht> Een heel belegen item. <lacht> ja, ja, dat is heel mooi. Dus jij ja. dacht, ik ga het opspicen. Hoe werkt het nou ook alweer? Ja, we hebben allemaal categorieën. En we gaan zo meteen even draaien aan een rat. En dan ga je pronken over één van die categorieën. Ja, ik ik dat, heb... is dus, dat is nieuw dus, hè? Dat is nieuw. Dat is nieuw, inderdaad. Dat is iets minder belegen. Belegen. Wat dacht je van, bijvoorbeeld, ik heb hier je grootste miskoop. Een behaalde sportprestatie. Iets wat je deze maand hebt geleerd. Misschien de outfit van vandaag, wil je oh. daarmee pronken. Dus ja. we gaan even kijken wat het gaat worden. Het zal iets hopelijk iets heel kinky zijn. Dat, dat wil jij denk ik, hè? Minder belegen. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Hij drukt op de knop. Daar gaat -ie. Iets minder belegen. Uh. <lacht> <lacht> wat is oh. het? Leuk. Een, een, een bijzonder compliment dat je hebt gekregen. Daar mag je mee pronken. Daar mag je mee pronken in de app van Key Music. Oké, okay, ik ga ook uh, even over nadenken. Kan ik het ook gewoon inspreken? Jazeker. Sturen of uh, inspreken? Uh, liever inspreken? Liever inspreken. Liever Dat kan nu in de app. Een compliment, hè? Oké, oké. Okay, okay. Nou, dat zo meteen. deze ook. waar husband? Een stuk minder belegen. Een stuk minder ah, ja, leuk bedacht wel. hoor, leuk ja. bedacht. Wat is het eerste waaraan je denkt als ik zeg olifant? Jungle. Waar denk je aan bij het woord stad? Dool. Shoppen. En wat is je eerste associatie bij voorjaar? Najaar natuurlijk. Krokesjes. Bij deze mensen ging het bij het eerste woord meteen mis. Misschien lukt het jou wel. Morgenochtend om half negen spelen we een nieuwe ronde van Wieropperij... met jouw kans op 2.500 euro.